Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond en welkom bij deze eerste twee dingen na de sportzomer. En het is inmiddels drie minuten over acht. Daar komen ze ons geef nog wel een heel groot applaus. Onze medaille winnaar. even tussen staat. Jullie hebben het in de trein er al waarschijnlijk over gehad. Hoe is dit? Ja. Wauw, echt bedankt, bedankt, bedankt. Ja, 12.000 mensen kwamen vanmiddag bijeen om de Olympische sporters te huldigen. Hoe is dat nou eigenlijk voor een sporter? Zit je daar nou op te wachten? Of denk je van nou, ik ga gewoon liever naar, naar huis, naar uh, mijn familie. En ik wil niks met al die onbekende types te maken hebben. Nou, degene die dat ongetwijfeld weet zit hier tegenover me. Marit van Eupen. Dag Marit. Hallo. Ik mag je zeggen? Ja alstublieft. alsjeblieft. Je bent uh, roeister, of je was roeister. Je was drie keer bij de Olympische Spelen in Sydney, dat was in 2000... Geen medaille, zeggen we gewoon gelijk even. In 2004 viel je in de prijzen, een bronzen medaille... en in 2008 won je dan eigenlijk, of eindelijk, uh, dat, dat goud... Hè, samen met uh, Kirsten van der Kolk, dat was ja, jouw partner. Ja, dat klopt. Ja. Uh, maar even over vandaag, hè, want we hebben je natuurlijk uitgenodigd... omdat dat vandaag in Den Bosch gebeurde. Ik bedoel, je hoorde dat net, heb je het een beetje meegekregen? Heb je er al iets van gezien of gehoord? Nee, ik heb er vandaag niets van gezien. Uh, ik hoorde de aankondiging, ik wist ook dat het om vier uur was... Ik kon daar jammer genoeg niet bij zijn. Het was een van de dingen waarvan ik had gedacht, ja, misschien dat ik dat nog wel graag zou willen, maar het kon even niet. maar, um, ja, maar Waarom ja. zou je dat willen dan? Nou, zo'n welkom thuis is, um, het, is, uh, het, is een, het is een prachtige afsluiting van, ja, van iets waar je jarenlang naartoe hebt geleefd. Um, het mooie eraan is, het is voor iedereen toegankelijk. Iedereen kan daar komen. Het is, duurt niet al te lang. En ja, het is een prachtige manier om weer letterlijk weer thuis te komen. Nou ja, je hebt dat drie keer meegemaakt. Hè, zelf? Nee, het welkom thuis is pas uh, sinds. 2008 in Beijing in deze vorm. Uh, voor die tijd was het natuurlijk wel een enorme ontvangst op Schiphol. Precies, dat um, bedoel ik eigenlijk. Ja, je, dat je komt is, dan weer terug ja, van dat, de Spelen en dan is een soort welkom thuis. Ja, dan is er wel een, een ontvangst. Um, maar ik denk dat het een hele goede zet is... dat daar nu ook een, een specifieke uh, afsluiting op een, op een mooie plek... een mooi moment waar iedereen kan komen en ook heel veel mensen komen. En dat is echt prachtig, want toch. je hebt toch ja, een aantal weken in die kokon geleefd. Uh, je bent midden in de Olympische Spelen... maar je hebt niet echt een idee van hoe het nou thuis beleefd wordt. En dan is zo'n welkom thuis toch wel ja, een prachtige afsluiting. Ja, hoe was het in 2008? Neem ons nog even mee naar dat moment. Jouw nou, welkom thuis. Uh, de Spelen in 2008 waren in Beijing. We zijn met de Olympische ploeg met het vliegtuig teruggekomen. Met z'n allen. Dat is een lange vlucht. Um, en toen is het vliegtuig een rondje over het Olympisch Stadion in Amsterdam gevlogen. Nou, dat was natuurlijk al mooi. Ik denk ook voor de mensen die daar stonden te wachten. Natuurlijk heel erg leuk. Um, wij zijn geland en daar naartoe gegaan met de bus... Um, ja, en dan kom je het stadion binnen en al die mensen. En uh, ja, het was wel Hollands weer. Het regende misschien niet, maar het was toch echt anders dan, uh, dan Beijing. En um, ja, dan voel je echt hoe dat geleefd heeft in Nederland. En daar kan je je toch niet echt een voorstelling van maken... als je daar ver weg op te spelen bent. En dan krijg je daar helemaal niks van mee? Nou, je krijgt er een heleboel van mee. Je kan de kranten lezen, de, uh, het internet bekijken. Natuurlijk wordt er gebeld, geskypt, uh, uh, van alles. Maar toch het, het echt... Uh, yeah, de sfeer de, uh, ja, het enthousiasme, dat, ja, dat is toch, toch anders. Wat maakte toen het meeste indruk op je? Um, bij het welkom thuis. Ja. Oef, moet ik even over nadenken. Er was een hele lange loper waar je, waar je overheen liep naar het podium. En ja, er stonden gewoon zoveel mensen. En uh, terwijl er zoveel mensen stonden, kon je daar toch nog steeds een heleboel bekenden ook nog in zien. Dat was echt, echt ja, heel bijzonder. En voel je dan ook de held? Poeh, en voel je je de held? Ja, nou ja, we waren wel trots. Ja, ja het is... Uh... Ja, je, hebt, je hebt gouden medaille. Het is, uh, je kan er misschien alleen maar van dromen. En dan heb je dat. En het, is, het is prachtig om dan over die loper te lopen en, en toegejuicht te worden. En het is, ik moet ook bekennen: het is ook heel fijn dat je dan weet. En nu gaan we lekker naar huis. Daarna. Het, is, het, is, het is gebeurd, het werk zit erop. En uh, uh, de buiten is binnen. Ja. <laughs> dus uh, ja, en dan gaan we lekker naar huis. Ja. Nou, we gaan ja. praten over die, die ja, zeg maar, carrière in de sport. Maar dan met name ook over de Olympische Spelen. Hoe belangrijk is dat? En hoe, is er ook nog een leven dan na die sport en na de Olympische Spelen? Nou, voordat we dat doen, laten we heel eventjes een overzichtje beluisteren... over jouw sportcarrière. Dag, dames en heren. Goedemorgen. We zijn bijna een week bezig met de Olympische Spelen van Athene. De lichte dubbel 2 met Kirsten van der Kolk en Marit van Eupen... zijn in de finale als zesde geëindigd. Het duo finisht er ver achter het winnende Roemeense duo Burchica en Alupij. Sydney is het decor voor de 24 e Olympische Spelen. De Roemenen aan de leiding op die laatste 250 meter. En Duitsland en Australië strijden om zilver. En kan Van Eupen en kan Van de Kolk nog iets doen op dat laatste stuk. Ja, dat is brons. Nederland wint brons bij de lichte dames dubbel 2. Marit van Eupen en Kirsten van der Kolk. Een schitterende prestatie. Weer een Olympische dag in China. Tik, tik, tik. Dat is het tempo. 35 slagen per minuut. Nog 50 meter te gaan. Het is een halve bootlengte ten opzichte van de Finse meiden. Ja hoor, hier komt de gouden medaille waar Nederland zo heel hard op wacht. Hier is het goud voor Marit van Eupen en Kirsten van der Kolk. De Vinnen worden tweede... En de derde plaats, Canada, het brons. Ja. Hoe ja. luister je hier nou naar? Ja, ik heb, uh, ik heb diep respect voor die verslaggevers. Want roeien is zo moeilijk te verslaan. Het is zo'n prachtige sport om te doen. Maar om, om dat ook nog over te brengen, dat is best lastig. En dat hoor je dan ook, dat er geïmproviseerd wordt met aantallen. Um, ja, uh, maar is het leuk om het weer te horen? Uh, Doet het je nog iets? Ja, ja, het is, het is leuk. Uh, t, ik, ik denk dan onmiddellijk weer van... ja, wij vonden het helemaal niet zo spannend in 2000. En in, uh, in 2008. In 2000 deden we inderdaad niet mee. Dat klopt, in de finale. Maar we lagen wel in de finale. Um, dus, ja, maar je werd zesde. We werden, we werden volledig, volledig afgedroogd. We kwamen er niet aan te pas. En uh, de grote fout die we toen gemaakt hebben... is dat we daar echt nog uh, een week om hebben lopen janken. Terwijl je daar beter uh, gewoon een week je schouders over op kan halen. En daarna erover gaan janken. Want ja, de Spelen zijn te mooi om in tranen te plengen. Ja, en dat hebben jullie toen wel gedaan, want zo erg was, was de, de Onze de dreun. teleurstelling was heel erg groot in 2000. En achteraf, maar dat is echt achteraf... is daar een trots voor in plaats gekomen van... we hebben daar in die finale geroeid. Um, dat is een, een, een enorme prestatie. We waren een vrij onervaren ploeg. Um, het enige was, wij zaten in een flow van... Uh, jezelf bewijzen, van kwalificeren... Uh, uh, norm vormbehoud, uh, normen, limieten... Um, en we hadden wereldbekers uh, ja, goed gepresteerd. Tweede, vierde, zesde. En we, dat, die zesde plaats beschouwde we als een incident. En achteraf zeg je van: nou, we, zei, we waren vroeg in vorm. We moesten vroeg in vorm zijn. Het was onmogelijk om dat vast te houden. Andere ploegen met meer ervaring, die werden gaandeweg nog beter. Maar leer je daar dan niets van? Niet. Ik bedoel, je zegt van: ja. we hebben daar lopen janken. Het hadden we beter niet kunnen doen. Oh want we ja, stonden top absoluut. Ik heb ook, uh, we hebben ons toen twee dingen voorgenomen. Uh, de eerste was: we gaan nu vier jaar werken. En in, uh, in Athene willen we op het podium. En de tweede, die heb ik mij persoonlijk voorgenomen. En wat er ook gebeurt, de tweede week ga ik daar feest vieren. Ja. Ja, dat en hebben dat we ook gedaan. Ja. Ja. Nou, en toen kwam, <laughs> ja. toe kwam die volgende Olympische ja. Spelen. Ja. Dat ja. was in Athene in 2004. 2004. Toen je de derde. Ja. ja, dat was een, uh, ja, een zwaar bevolkte medaille. Um, nou, Wat ik heb gezegd, we, we, we hebben daar vier jaar voor gewerkt. Maar we was je zijn, daar uh, blij mee? Of was het toch een beetje een teleurstelling? Ik was, die. Er, uh, ik was er heel erg blij mee. Uh, uh, ik was, nee, we, hadden, we waren niet de beste ploeg. Dus... Um, uh, het was terecht. Wel, ja, het, ik, ik had er volledig vrede mee. Um, we hadden een, een behoorlijk toernooi gevaren. Een, een redelijk matige start. Uh, maar gaandeweg het toernooi steeds beter gevaren. Um, ik denk dat dit ook een, een, een terechte uitslag was. Dus ik, ik, ik was blij met de medaille. Ik was blij nee. met, uh, met Brons. Maar en, namen jullie um, toen ook zoiets voor van... en nou gaan nee, we gewoon zorgen nee. dat we goud halen bij die volgende nee, Olympische spelen? absoluut SP. niet. Het was, uh, ik was verschrikkelijk blij met Brons. Ik denk dat Kirsten ook heel erg blij was met Brons. Uh, we hadden de medaille winnen. Uh, haar eerste woorden waren ook... Uh, ik heb een fiets! <laughs> dat uh, zal ik nooit meer vergeten. Uh, de jaren daarvoor was het gewoonte dat in het Olympisch dorp... de Nederlandse Olympische ploeg op fietsen rondfietsen... en dat die aan het eind aan de over, onder de medaillewinnaars werden verdeeld. Dus ja, zij was ook helemaal in een opjes met het idee... dat ze een fiets kreeg. Dat had nog even wat voet in de, <laughs> de aarde achteraf. Maar dat is helemaal goed gekomen met die fiets... Um, maar ja, het was wel het eindpunt van een, uh, van een aantal jaren heel hard werken. Met uh, ook op een bepaald moment bijzonder weinig plezier. En, um, Hoezo geen plezier dan? Omdat dat het maar moet. Um, we hadden ons dat ten doel gesteld. en We zijn uh, na 2000 teruggegaan naar de Roeibond in een selectie gekomen. Uiteindelijk daar als twee weer uit geselecteerd. Um, maar goed, Kirsten en ik zijn verschillend. We zijn verschillende personen. Um, en het was vooral heel erg hard werken. om voor elkaar te krijgen. dat we ja, ons ni niveau zo goed kregen. en zo, zo goed hielden. Ja, wat laten we um, daar heel in. was niet heel e leuk. Nee, want ik wil je even onderbreken. want we he hebben een fragmentje gevonden van uh, Kirsten van der Kolk, jouw partner. Misschien af en toe wel een beetje tegen Willem dank, maar jullie werden geselecteerd <laughs> ja. en in nee, de maar, boot ja, gezet. Wij waren, wij waren en de twee beste en de beste twee. Dus ja, nou, dan ga je daarmee daar aan de slag. Ja, ja. Laten we even luisteren wat zij uh, in een uh, radio-interview na uh, de, uh, al die Olympische Spelen, over jullie samenwerking zegt. Maar het is iets ouder dan ik. Um, daarin kom ik uh, kom mijn inzichten soms een paar jaar later dan die van mij. Dan moet maar heel hard lachen. <lacht> en, um, ik ben altijd veel meer resultaatgericht geweest. Voor mij was het zo van, ik wil winnen. Maakt me niet uit hoe we het doen, als we maar winnen. Dan roeien we maar slecht, weet je wel. Als we daarmee winnen, dan winnen we. Ik wil gewoon een medaille. En dan had Maat iets van: nee, we moeten zo en zo en zo. En dan had, ik, had ik altijd iets van: ja, maar Marit, we willen toch winnen? En de grap is: ik denk dat dat ook een van mijn ontwikkelingspunten is geweest. de <laughs> afgelopen jaar. Um, dat ik ook ben gaan inzien dat uh, het resultaat alleen maar tot stand komt... door middel van een optimaal proces. Want zorg dat de race goed loopt. Zorg dat de indeling van de race goed is. Zorg dat de communicatie tijdens de race goed is. En als jij dan alles doet wat jij denkt dat goed is... dan moet het resultaat daarnaar na zijn. En kan je winnen. Ja. ja, dat was dus in 2008. Toen waren jullie samen te ja. gast bij de uh, Lijn. Klopt ja. dat een beetje, deze ontwikkeling? inzicht, Ja. Um... Ja, misschien is het wel leuk om een hele leven terug te gaan naar 2004. Na 2004, um, ja, waren we alle twee verschrikkelijk blij met die medaille. Maar ja, ik was echt, echt klaar met dat dubbel twee roeien. En klaar, en klaar, klaar met, met het, het let, Letterlijk en figuurlijk. Ja, ik was ook wel klaar met Kirsten. Um, nou, in, de, in, de, in min of meer goede zin van het woord, we hadden het proces volbracht. volbracht we hadden een medaille. Um, daar mogen en mochten we gewoon verschrikkelijk trots op zijn. Maar ja, het was gewoon klaar. Um, maar uh, ja, het bloedkroop waar het niet gaan kan. Ik wilde niet zo afscheid nemen van de sport... met het idee van we hebben gewerkt... en het werkidee is gaan overheersen... in plaats van het plezier in de sport... waar je aanvankelijk mee begonnen bent. Maar uh, je wordt geen vriendinnen als je samen in zo'n boot zit. Nou, je wordt hele goede collega's. Het gaat erom dat je verschrikkelijk goed kan samenwerken. En ja, we hebben ook verschrikkelijk gelachen samen. Daar niet van. Maar we hebben ook elkaar echt verschrikkelijk lopen irriteren. En uh, ja, wat de een leuk vindt, vindt de ander niet altijd leuk. En er ontstaan bepaalde patronen en je moet daar wel mee omgaan. We nou, dus zien elkaar nu met... nog bijvoorbeeld? Ja, we zien elkaar wel af en toe. Uh, Kirst is met haar familie bij ons in Italië op vakantie geweest. Wij, zijn... Wij waren er toen even niet, maar <laughs> <laughs> uh, nee, maar het kan geen toeval zijn. Nee, we hebben, we hebben contact en uh, ja, dat is prima zo. Ja. Maar kijk, we lopen, we lopen niet de deur plat bij elkaar, maar dat, dat hoeft ook absoluut niet. En, uh, nee, want zo werkt topsport niet. Het is nee, niet zo, je sport met elkaar en dan word je ook de beste maatjes. Nou, je wordt hele goede collega's, anders kan je deze prestaties niet niet uh, neerzetten. Dat kan niet. Um, maar ja, mensen zijn verschillend en het is zaak om uh, gebruik te maken van elkaar sterke punten. En de, de, de, de, de, de valkuilen te omzeilen. Nou goed, wat hebben wij gedaan? Kirsten is gestopt met roeien. Uh, ik vond het, uh, ja, ik, ik wilde heel graag door, maar dan alleen. Gewoon nog één jaar uh, laten zien wat ik nou eigenlijk kon. Ja, en dat werden drie jaar achter elkaar wereldkampioen, wereldkampioen, wereldkampioen. En um, Kirsten uh, is weer begonnen. Heeft een uh, jongere ploeg op sleeptouw genomen. En ik, ik herinner me nog het moment in 2007 op de wereldkampioenschappen. Zij met een viertje, ik in de skiff. En ik had het echt prima voor elkaar met mezelf. En uh, uh, ja, ging allemaal lekker. En uh, uh, je, je kan doen en laten wat je wil. En toen kwam ze op mijn kamer en zegt, ja, ik moet even uithuilen hoor. Maar uh, ja, nee, het is, uh, het is net of ik... Uh, uh, het is net of ik zelf de hele tijd jou hoor praten en dan zeg ik het. En ja, zij zat in de rol waar ik al die jaren bij haar had gezeten. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is geweest... dat het een cruciale stap is geweest uh, om uiteindelijk er doorheen te komen... dat we alle twee de verantwoordelijkheid hadden in de boot die we moesten hebben. Ja, en toen toch weer samen verder ja. gegaan voor goud. Ja, en toen konden we goud halen. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. En met uh, Marit van Eupen, Roeister, drie keer Olympische Spelen... één keer zesde plaats, één keer brons en dan inderdaad dat goud. En dan ga je ook zo'n heel proces door... als wat we de afgelopen dagen allemaal hebben gezien. Dan moet je op opkomen draven op radio en televisie, hè, toen ook al. Uh, want, want hoe ziet zo'n dag van zo'n huldiging er dan verder uit... als je dan eenmaal bent thuisgekomen? Ik bedoel... Ja, de, de, de welkom thuisvlucht van ons was een hele lange vlucht. Dus het was aan het eind van een lange dag. In het Olympisch Stadion heb je nog een, een, een uh, ja, weerzien met je familiehuldiging. Uh, en dan is het uiteindelijk koffers ophalen en naar huis. Dus uh, ja, en thuis uh, stonden, stonden de buren ook nog met een fles champagne klaar. En maar is dat moeilijk? Val je dan in een, in een gat waar ze het altijd over hebben? Nou ja, nee, je bent... Op dat moment gewoon en wel heel erg toe aan even vakantie of even even het hoofd legen. Dat weet je ook van tevoren wel. Dus uh, ja, die eerste die eerste weken heb je ook nog uh, huldiging bij de koningin. Dat is iets. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is ook een van de hoogtepunten. Echt een aanrader om een medaille te halen, ja. zodat je bij de koningin. Uh, ja, want, de tea... waar, waarom dan? Ja, dat is dat is bijzonder. Dat is leuk. Uh, je staat daar met een heel select gezelschap. Dus. Ja, dat is echt, echt bijzonder. Dat maakt indruk. Heb je ook echt contact is, dan met de koningin? De koningin die, die, uh, is zeer geïnformeerd. Die weet van iedereen wat ze gepresteerd hebben. Die weet achtergronden. Die is ook uh, zeer belangstellend. Uh, soms lopen er wat familieleden die ook op de hoogte zijn. Um, de sfeer is, ik wil niet zeggen informeel... maar het is, het is echt zeer, zeer, zeer... De Onvergetelijk. Ja, ja, ja, absoluut. Het ja. is echt een, uh, ja, een hoogtepunt. Uh, ook een hoogtepunt van de medaille. En ja, ik weet ook wel van roeiers die zeiden van... ja, wij, wij, wij doen het voor de ontvangst bij de koningin. Ja. <laughs> en, en, en de ontvangst bij al die media. Daar is de afgelopen dagen ook veel over te doen geweest. De afgelopen weken he, al die interviews ja. op radio en televisie. Ja. Hoe, hoe denk jij daarover? Um, ja, dat is een interessante vraag. Ik ben daar niet zo goed in. En dat is ook wel gebleken direct na de finale. Uh, ik zit al heel erg in de wedstrijd nog. En uh, heb even tijd nodig om, om weer uh, onder de mensen te komen en tot de mensen te komen. Wat gebeurde er en dan? Dat, uh, ja, het was morgens uh, zondagochtend half negen. En er uh, stond een verslaggever van de radio die ons tien jaar lang had gevolgd. En die was... Die was Geëmotioneerd. En dat was, dat was prachtig. Maar um, daardoor volgde ook een bijzonder grappig en gek gesprek. Um, daarnaast stond een meneer van de televisie. En die dacht: ha, lekker even tierjurken. En daar ging het even mis. Dus morgens om half negen, iemand die toch. Ja. Misschien niet helemaal zo in dat roeien zat, en wij waren daar ook, denk ik, niet helemaal voorbereid. En dat, dat, dat is dan even een clash, en dat is hartstikke jammer. Want, want je werd boos. Ik werd boos. Ja. Wat zei je dan? Um, ik weet niet, ik, ik wil het ook niet even weten, maar. Nee, nee. Um, uh, ik, ik herinner me wel dat de man uh, heel snel uh, insprong op wat, wat er naast hem werd gezegd. En dat, dat waren vrij uh, persoonlijke vragen die niets met uh, de prestatie op zich te maken hadden. En waarvan ik dacht, jongens, we zijn nu met sport bezig. Is dit nou nog werkelijk niet goed genoeg? We hebben het allerhoogste gehaald. Kunnen we het nu even over die medaille hebben? Nou, dat kon niet. En dat nee. vond ik toch wel een missertje. En ook bij Mart geweest in de tijd? Ja, dan moet je s'avonds ook naar Mart. Dan moet je s'avonds ook naar Mart? Ja, dan moet je s ook naar Mart. Uh, ja ik weet in Athene. Dat uh, Ik had dopingcontrole. Dat, ja, daar word je gewoon voor gelood. Wij zaten op de roeibaan is vrij ver weg van het Olympisch dorp. Wij zaten daar dus een eentje buiten. En die hele dopingprocedure duurde vrij lang. Dus we hadden dus morgens om half negen de wedstrijd. S'avonds om half zeven waren we daar klaar. Uh, ja, dan ben je letterlijk en figuurlijk wel uh, afgekoeld. En toen moesten we echt op een drafje uh, naar de studio, naar Mart Smeets. Um, ja, dat overkomt je dan ook een klein beetje. Het rare is dat, dat, dat ja, de rest van de meute had staan, staan feesten en hossen. En ik weet dat er vier roeiers waren ingelood voor die dopingcontrole. En ja, we hebben daar met z'n vieren gewoon de hele dag... in een, in een, in een weliswaar geërcode ruimte doorgebracht zitten wachten. Ja, dat, dat is niet echt de voorbereiding om dan in, uh, in de feeststemming te komen. En ik weet van Beijing dat... Uh, ja, dat ik het heel moeilijk vond om, om niet eerst even met je ploeg... of met de mensen met wie je dat hebt gedaan, dat eerst te delen. En ja, het, het hoort erbij. Um, ja, maar de, toch... een, de een die doet dat wat makkelijker dan de ander. Ja, en, ja. en de discussie over Mart Smeets, heb je dat een beetje gevolgd de afgelopen dagen? Er zijn geloof ik petities gekomen. Ja, ik heb, uh, ik heb voor het eerst in een jaar uh, twee weken voor de tv gezeten. <laughs> en dat was leuk was echt verschrikkelijk leuk. Ik heb alles weer gezien en uh, ja, ik kreeg ook echt weer dat Olympisch gevoel van vroeger van uh, van s'morgens vroeg tot 's avonds laat of midden in de nacht voor de tv zitten. Maar uh, ook veel Martsmeets. dan als je twee weken ja, voor de tv zit. Ik kon het niet gezet. laten om toch inderdaad uh, regelmatig toch nog Martsmeets even uit te, zi te zitten en uh, <laughs> ja ook Martzmeets uitzitten nou, het is, of uitzetten. Uit nieuwsgierigheid. Ja. Um, ik ken toch nog best veel mensen die nu actief zijn en ja, je leeft mee. en uh, Ik ben dan toch nieuwsgierig wat er gevraagd wordt, en was je het eens, ja. eens met de kritiek op hem? Um, nou ja, ik. Um ik, ik heb zelf ervaren dat het best moeilijk is om, uh, om daar direct te, te, te zitten... als dat niet direct in je zit. Sommige mensen hebben dat en die willen dat heel graag direct met iedereen delen. Ik heb zelf iets van eventjes uh, even zelf chillen en dan twee dagen later is het prima. Uh, dus als je die tijd krijgt, dan, dan kan je ook vaak een leuker verhaal houden. Dat vond ik heel moeilijk. Dus ja, het is een beetje persoonlijk. Um, ja. Mart is wel het boegbeeld van de, de Nederlandse uh, sportverslaggeving. Um, ja, en dat is, dat, is, dat is een eer, maar dat is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Wat bedoel je dat? Nou, hij heeft daar gasten en uh, dan als, als hij weet dat hij de best bekeken presentator is... en dat mensen dus, dus erg veel waarde hechten aan zijn opmerking en zijn mening... dan heeft hij bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheid om uh, ja, zich in te lezen in zijn gasten. Ik heb bijvoorbeeld een uh, uh, gesprek gezien met een schutter. En ja, ik vond dat die man dat toch echt fantastisch had gedaan. Die kwam toch niet echt uit de verf. Dat was jammer, die man die had meer verdiend. Ja. Heel even over uh, degene waar je net even naar verwees. Uh, de radioverslaggever. Piet Teling ja. heeft jullie 13 jaar gevolgd. Ik heb vlak ja. voor de uitzending even met hem uh, gesproken. Laten we even luisteren naar wat hij over jullie zegt. De sokjes van uh, Poznan in Polen. Olympisch kwalificatietoernooi. Uh, het was een jaar voor de Spelen. En ze moesten via dat toernooi zich plaatsen voor de Spelen van Peking. Het uh, was een achterdeurtje, want Marit was daarvoor niet in de dubbel 2 gestart. Ze moest dus daar die plaats afdwingen voor Peking. En nou, die, ze winnen die wedstrijd plaatsen zich voor Polen. En plotseling staat ze voor me, samen met Kerstin van den Kolk. En daar komen plotseling wat, zakje, wat sokjes tevoorschijn... met Chinese tekst erop. En daar bleek op te staan, goud in Peking. Dus zo waren ze bezig met het roeien. En ik hoorde net uh, aan het begin van deze uitzending... het verslag van hun... Een gouden race, hè? En daar hoorde ik toch ook een, uh, ja, een, een verslaggever, jij dus... die uh, toch wel even de emoties weg moest slikken, of niet? Ja, het was ook emotioneel, want uh, we hadden nog niet zoveel uh, bereikt in, dat, in Peking. En dat was uh, op dat moment de eerste medaille voor Nederland. Ik had die meiden 13 jaar gevolgd. Dus ik had ze zien huilen bij de Spelen in Sydney. Ik had ze uh, brons zien winnen in Athene. En nu was het plotseling goud. Ja, je, je volgt ze, je trekt met ze op, je ziet ze bijna wekelijks en dan gebeurt dat. En dus dat is prachtig. Was het, daar was het brok. Ja, de brok van uh, Piet Teling. Ja, ja, dat was wel heel bijzonder hoor. Ja. Ja, want want ja. krijg je inderdaad ook... Oh, jij krijgt ook een beetje tranen. Ja, open, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Piet heeft ons echt gevolgd. En dat is, uh, ja, dat is best bijzonder in een sport waar je, laten we zeggen, eens in de vier jaar twee minuten op tv bent. En dan heeft iemand daar jarenlang... Ja, in geïnvesteerd. Ja, en ook die weet, die weet wat er gebeurt en die leeft mee. Dat gaat verder dan even die, die drie zinnetjes door de radio. Ja, ja. ja, want jullie zagen elkaar net even. Ja, je ja dat was tegen. heel erg leuk. Ja, ja. Ja. Gelijk zoenen, want dat, dat, zo kan het dus ook. Hè? Ja. Ja. ja, nee, ja, Piet is Piet. <laughs> ja. Piet is Piet. En dan ja. uh, is er uh, na de Olympische Spelen geen Piet meer. En, en, en wat is er dan nog wel eigenlijk, als je dan weer verder moet? Na drie Olympische Spelen en dan goud... Dan stop je ja. en dan? Ja, nou, het was. Um, ik, was al, ik was al heel lang ervan overtuigd dat ik klaar was met roeien. Eigenlijk in 2005 al. Dus wat dat betreft is het ieder jaar nog een jaar erbij gekomen. Maar ik wist ook zeker dat na de, na de spelen van Beijing echt klaar was. Ook fysiek zat het er echt niet meer in. Ehm. Um, Daarmee wist ik ook dat ik fysiek nog het een en ander te doen had... om, om weer in normale doen te raken. Dus aftrainen, maar dan echt op een, uh, op een grondige manier. Nou, dat kost tijd. Um, mijn man had inmiddels een baan in Italië. Ja, die is het coach. Die is hoofdcoach van de Italiaanse vrouwen. We zijn naar Italië gegaan en ja, het is, een, uh, het is echt een belevenis. Het is een andere cultuur, ander land, ander systeem. Um, kind gekregen? Kind gekregen, ja. Oh, een ja. Kind opgevoerd, kind onder op de arm. Uh, wat wel blijkt dat ik in Italië ja, uh, niet echt heel veel kon doen. Als vrijwilliger kan je daar weinig doen... omdat je dan al gauw een bedreiging bent voor de mensen met hun baantjes... Um, het was ja, toch vrij lastig. Ik kreeg de, de kans om in België vorig jaar aan de slag te gaan. Ik heb daar een jaar als bondscoach voor de vrouwen gewerkt. Dat was ontstellend leuk. Um, maar het resultaat was, nou, uh, ja, het resultaat was, was uh, dat er helderheid is geschapen over hun niveau. Ik denk dat dat <laughs> de, belang de belangrijkste winst was. Maar ze was. hebben niet gewonnen, begrijp ik. Nee, ze hebben zich niet gekwalificeerd. Nee. En daarmee was dus ook, uh, ook dat traject uh, min of meer afgelopen. En waarom niks voor de Nederlandse roeisters? Ja, ik, uh, ik heb in 2009 uh, ja, nog, nog, nog wel eens wat... Wat uh, tips gegeven aan de meisjes die op dat moment gingen roeien. Ja, het is, um, het, het is een beetje dubbel. Uh, onze opvolgers die, um, die zijn denk ik in een best lastig pakket terechtgekomen, want ja, ze krijgen natuurlijk wel een flinke erfenis mee. Uh, bovendien, en ik denk dat daar toch iets niet helemaal goed is gegaan, uh, zijn zij erg goed gefaciliteerd, maar eigenlijk uh, aan hun lot overgelaten. Dat wil zeggen, ja, in, in termen van, van, van geld of, of trainingskampen, materiaal, uh, alles was er. Ze kregen alles, maar niemand vertelde ze wat ze nou echt moesten doen. Uh, maar zou je daar niet een rol willen spelen? Uh, ja, nou, de situatie bij de Ruben was zo... dat er waren mensen die wel, wel verwachtingen over die meisjes uitspraken... en ik heb dat iets getemperd, maar dat, ja, dat werd niet helemaal in dank aanvaard. Het is natuurlijk ook heel moeilijk als je geen idee hebt waar je aan begint... en je wil iets horen en ja je krijgt iets anders te horen. Dus ik heb op een bepaald moment ook eigenlijk iets van... Ja, even niet. Even afstand nemen. Ik denk dat dat voor iedereen het beste is. Ik vind, uh, ik vind sport prachtig. Uh, maar niet op dat moment op een iets te bekend terrein... waar ik misschien te, te zeer weet hoe het werkt. Mm. Even iets meer afstand en misschien dan weer. Hoe je zelf nog wel eens? Uh, amper. Echt heel weinig. Twee keer dit jaar, denk ik. Gek is dat, hè? Dat je dat dan helemaal niet meer doet. Gewoon te veel in die boot gezeten, lijkt me. Nou, ja, roeien is een prachtige sport, maar als spelletje is het niet veel waard. Dan kan je echt beter achter een bal aan gaan lopen. Ja, ja. het is... Uh, ja, zolang je een doel hebt en da daarnaar kan werken... vind ik het echt het mooiste wat er is. Maar zonder doel heb ik heel veel moeite om, uh, om de lol ervan in te zien. En ik vind het eerlijk gezegd een beetje saai. <lacht> Nou, fantastisch eind van het gesprek. Al zeg ik het zelf. Marit van Eupen, roeister, vindt roeien gewoon saai. Nou ja, gooi het op tafel, kan je het schelen. Je hebt dat goud binnen, dus wat dat betreft kunnen ze hier niks meer maken. Ja. Dankjewel, Marit, voor je Graag komst gedaan. naar Twee Dingen. Goed, dat was het. Uh, voor nu meer informatie, ga naar onze website tweedingen.nl. Je kunt de uitzending daar ook terugluisteren. En ook reacties achterlaten. Dat hebben we graag. Zometeen Winfried Baijens met BNN Today. Wat ga je doen? Ik vond het roeien nog best spannend best altijd hoor. <laughs> Valt u best mee? Nou ja goed, dat er zijn. Ja, Heb zometeen... je ook geroeid dan? Nee, nooit. Oh. Zwemmen en, uh, en dan vijf kilometer zwemmen. Dat is pas saai, kan ik je wel. Dat klopt. Ja. <laughs> we hebben het over een uh, druk zometeen. Uh, die ingezet kan worden bij het afkikken van drugsverslaafden. Ibogaïne is dat. Daar zitten wel wat haken en ogen aan. En daar gaan we het zometeen over hebben. Verplicht kiezen of je donor wilt zijn of niet. Uh, het zou wel eens kunnen dat er een meerderheid is uh, in de Tweede Kamer op dit moment. En nog een beetje Olympische Spelen met onze Erben, Erben Wendemars. Die zijn mooiste momenten vanaf de bank thuis. Nog even met ons deelt. Dat allemaal na de hoofdpunten van het nieuws van Jon Boots. Radio 1 Het NOS Journaal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 In een video op YouTube zou de gegijzelde piloot te zien zijn. Hij is lichtgewond en zegt dat hij door de opstandelingen goed wordt behandeld. Volgens de Syrische staatstelevisie is het toestel door technische problemen neergestort. In Rome is een henneplantage ontdekt in een oude tunnel van een kilometer lengte. Tijdens een warme zomermaandendag was er een sterke wietgeur te ruiken. De teler van de hennep deed zich voor als landbouwer. In de tunnel is 340 kilo cannabis met een straatwaarde van 3 miljoen euro in beslag genomen.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 BNN Today, Winfried Bajens. Het is maandag 13 augustus, iets na half negen. Goedenavond. Het lijkt erop dat het eindelijk gaat gebeuren: een nieuwe manier van donorregistratie. De BNN strijdt er al jaren voor, dat weet je vast en zeker. Dus zometeen het antwoord op de vraag: kunnen we al juichen? De Olympische Spelen die zijn voorbij. Uh, op naar de volgende competitie zullen we dan maar zeggen... de campagnes voor de verkiezingen van 12 september. Wij storten ons de komende week op de kleintjes. Zoals daar is de Piratenpartij. En zometeen hoor je hier de man die waarschijnlijk de enige zetel van die partij gaat bezetten. En onze Joris, hij is er weer, komt de komende dagen op plekken... waar je niet zomaar iedere dag terechtkomt. Zoals in een filmpje van Weerman Piet Paulusma. Nou, ik vind dat jij uh, onder meer het moet zeggen in de, de, de eindshot. Uh, oh, even heel goed, hoe zeg je het nou precies? Ontmon. Ontmon. Ontmon. Ik doe het beter dan jij, maar dat maakt niet uit. Die stem blijft geweldig. Ja. Nou ja, wil je Joris in uh, actie zien bij Piet Paulus? Maar dat kan, er is ook video van. En dat zie je allemaal op facebook.com slash BNN Today. Een stordig uh, miljard mensen keken gisteren naar de spectaculaire... toch wel slotceremonie van de Olympische Spelen... Zouden wij dat in Nederland ook kunnen, zo'n ceremonie organiseren? De man die dat weet is uh, Leon Raamakers, oprichter van Concert Gigant Mojo. En hij gaat zo meteen het antwoord geven ja of nee. Afgelopen weken druk met... Uh, tweeten over de Olympische Spelen. Ja, tot gisteravond nog. Tot en de nu ben je vrij. Nu, nu mag ik... het over alles eindelijk gaan. gaan. Ja, Lukinkink. het gaat over de Olympische Spelen zometeen. Ja. Uh, uiteraard houden we er gewoon niet meer over op. Vandaag werden de Olympiërs gehuldigd. Wie is hier zie je de grote baas? Wij zijn hier de grote baas! Ja, allemaal bazen in een treintje. Straks de details en verder nieuws uit Noordwijk. Twee keer komt dat zelfs voorbij en het aantal vier faillissementen, dat is toegenomen. Zometeen meer over een ja, mee uur. Ja, <laughs> dat is een beetje onwennig. Dat een beetje wennen, zo. Een beetje wennen. Nou, ja. straks komt het allemaal goed. lukken. Dank je wel. En dan uh, natuurlijk het sportnieuws aangeschoven is uh, Walter Tempelman. Over uh, wennen gesproken, die sportzomer is voorbij. Maar het sportnieuws gaat gewoon verder. Maar dan gaan we natuurlijk wel inderdaad weer even terug naar die Spelen. Voor de medaillewinnaars is uh, de dag na de Spelen een dag van feesten en gehuldigd worden. En dat gebeurde vanmiddag in Den Bosch. Daar werd de gehele Olympische ploeg onthaald. Uh, even luisteren dan naar een klein fragment van chef de mission Maurits Hendricks op het podium bij Twan van Peperstraten.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 In Den Bosch was dat, gebeurde daar nog veel meer op en rond het podium. Wij waren erbij, vanavond is dat te horen in uh, Langs de Lijn. Vanaf 10 uur komende dagen worden er trouwens nog uh, meer huldigingen gedaan. Verschillende medaillewinnaars worden gehuldigd in hun woonplaatsen. Morgen worden ze in Den Haag bij premier Rutte verwacht. Rutte verwacht. Uh, dan daar maar de overgang naar het voetbal. De competitie is natuurlijk afgelopen weekend begonnen. En woensdag staat de eerste interland van Louis van Gaal op het programma. Het is een oefenwedstrijd tegen België. En vandaag verzamelde de selectie van de nieuwe bondscoach zich in Noordwijk. Daar is Kevin Strootman niet meer bij. Hij heeft zich afgemeld met een enkelblessure. Wesley Snijder was er wel. En dan komen we toch nog even terug op het begin van de sportzomer. Want die episode die zit erop. Het moet volgens Sneijder allemaal anders. En dat, je, dat we allemaal wel weten hoe, hoe het daar zat. En dat het niet goed zat. En, en dat moet allemaal beter. En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 ja dat had ik zeg dat moet nu uh, gaan gebeuren want je moet toch met een schone lijn gaan beginnen iedereen begint weer op nul iedereen begint op nul dat was Wesley Snijden. meer vanavond ook over het Nederlands elftal in langs de lijn vanaf 10 uur dan met Jack van Gelder. Radio 1, BNN Today. Walter Tempelman, dankjewel. Um, krijgen we eindelijk een nieuw systeem voor donorregistratie. Deze 66 kamerlid Pia Dijkstra die gaat daar een nieuw wetsvoorstel voor indienen... en dat heeft ze afgelopen zaterdagnacht nog gezegd... in het Radio 1 BNN-programma De Overnachting. Wat ik nu wil, en ik uh, ga daar een initiatiefwet voor indienen... de komende week, waarin we een actief donorregistratiesysteem hebben. Dat heet het ADR-systeem. Actief dat, donorregistratie, precies, ADR. ADR. En dat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 De vraag is nu natuurlijk, zoals altijd al... want het is niet voor het eerst dat er een wetsvoorstel wordt ingediend... is er een kamermeerderheid voor zo'n actief donorregistratiesysteem? Wellicht, uh, want op het CDA-verkiezingscongres anderhalf maand geleden... is met behulp van de G500 een resolutie aangenomen... voor de invoering van een ADR-systeem. Er lijkt dus na jaren discussie eindelijk wat te gebeuren. De man die daarbij was en bij betrokken was, was Siewert van Linden. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Oprichter van G500, natuurlijk onze politieke man ook. Um, wat heb jij daar eigenlijk mee te maken? Was het een van jouw hoofdpunten om dit er doorheen te krijgen bij het CDA-congres toen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, G500 houdt zich eigenlijk niet zo heel erg bezig met uh, van dat soort immateriële vraagstukken. Uh, zoals bijvoorbeeld abortus, euthanasie of... Uh... Een, een donorregistratie. Er mm. kwam een man die is lid van meerdere partijen, eigenlijk een soort van G500, lid zijn van meerdere partijen, maar dan in zijn eentje, Gerrit Hartel, die is al jaren bezig uh, hiervoor. Samen ook met, uh, met BNN, die hebben daar bijvoorbeeld ook 2 miljoen handtekeningen voor verzameld. En die heeft dat um, voorstel ingediend. En uh, nou ja, je kan je voorstellen, al die traditionele oude CDA's waren het er niet zo mee eens. Jongeren in Nederland zijn daar heel erg sterk voorstander van. Mm -hmm. um, zo ook de die, uh, grotendeels jongeren die zich hadden aangesloten bij de G500. Um, en dat haalde dus een nipte meerderheid van 56%. En ja, dat, die meerderheid kwam eigenlijk alleen maar doordat uh, G500 op het congres was. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een bijproduct. Maar ja, persoonlijk vind ik het wel een mooie, mooie bijproduct van G500. En doordat het CDA nu ook voor zo'n actieve donorregistratie is, dus voor het eerst in jaren is er een kamermeerderheid in zicht. Die ja. ook nog na 12 september een meerderheid zal hebben. Waardoor nu de, donorregistratie, of de actieve donorregistratie wel heel dichtbij komt. Ja, die, die heeft die Gerrit Harthold. die doet eigenlijk, want die is ook nog uh, lid geworden van andere partijen. een beetje hetzelfde als wat jullie doen hè, met G500? Ook lid worden ja, en dan proberen meer, van binnenuit hoor. wat te veranderen. Ja, er zijn meer mensen die lid worden bij meerdere partijen. Zoals bijvoorbeeld de man die. Uh, uh, die sleurt met uh, voorstellen voor een nieuwe hypotheekrente-aftrek langs de partijen. Ja. Uh, en dat lukt hem ook. Die stond bijvoorbeeld in het uh, Koendersakkoord. Nou, deze man is ook heel erg bezig met donorregistratie. Uh, en dat lukt hem toch. Hij is ook lid geworden van de CVD. Ja. Um, en nou, daar is het nog niet gelukt. De VVD is uh, heel erg sterk tegen zo'n actieve donorregistratie. Um, maar die, uh, die heeft dat toch mooi voor elkaar gekregen. Ja. En het CDA is niet voor. En het is ook een beetje, wel een beetje vreemd. Want dus op het uh, congres is het aangenomen. Het staat niet in het verkiezingsprogramma. En het is wel zo dat nu het CDA nu oorverdovend uh, stil blijft rondom dit thema. Ze hebben nog niet durven zeggen of ze dat voorstel van Pia Dijkstra Precies. wel of niet gaan steunen. Want het is natuurlijk de, de vraag vervolgens. Wat doet de Tweede Kamerfractie als Pia Dijkstra dat in, inbrengt? Um, uh, wat denk jij? Nou, één gelukje. Kijk, ze dient het deze week in. Maar ja, de Kamer is dicht. Het is met recess. Ze uh, zit in de verkiezingsmodus. Die komen geloof ik op 10 september uh, weer bijeen. En natuurlijk op 18 september is Prinsjesdag, Dus dan begint het eigenlijk pas weer. Ehm... Um, dus dat betekent echt dat het pas na de verkiezingen behandeld zal worden. Ik denk niet dat het CDA zich voor de verkiezingen hierover zal uitspreken. Dat zal wel controversieel liggen. Maar ik hoop wel heel erg dat ze het na de verkiezingen gaan steunen. En Ik verwacht dat ook eigenlijk wel. Um, en dan, uh, dan is het spannend, want dan hangt het weer eens van de Eerste Kamer af. Ja. Um, en je weet altijd, uh, mannen in de Eerste Kamer zijn eigen wijs. En zo geldt dat ook voor bijvoorbeeld het CDA. Maar zie je, je uh, ook, ook wel weer begrijpelijk. Kijk, uh, CDA die voelen zich natuurlijk ook een beetje gekaapt... in eerste instantie door die Gerrit Harthold... die dan op met zo'n missie bezig is. Jullie zitten daar, uh, je zit ook met een bepaalde missie daar. Uh, maak je jezelf lid van verschillende partijen. En ja, daardoor komt het door, door, door het congres. Niet omdat het per se een CDA-gedachtegoed is. Um, nou, maar dat is wel, uh, dat is wel vaker eigenlijk. Um, zo geldt dat ook bijvoorbeeld voor de bezuinigingen op het PGB. Hè, dat je je eigen geld krijgt voor je eigen uh, zorg... Um, daar heeft het CDA-congres ook van gezegd dat uh, moest worden teruggedraaid. Het kostte 300 miljoen. Dat is ook via zo'n congres gegaan, via een soortgelijke uh, actie eigenlijk. En toen is het volgens via het Koendersakkoord, akkoord hè, dat uh, dit voorjaar werd gesloten... Ja. is die PGB-bezuiniging van tafel gegaan. Dus het is niet nieuw in die zin. Um, of je gekaapt voelt, dat vraag ik me af. Maar ja, zo'n Eerste Kamer die is wel natuurlijk vrij om... Um, uh, daar zelf voor te gaan kiezen. En ja. Nou ja, dat wordt dan dus spannend of de Eerste Kamer uh, dit wel of niet gaat doen. Over twee weken, ook nog VVD-congres. Ga je dan ook uh, je hart maken voor, uh, voor deze donorregistratie? Uh, de VVD is uh, traditioneel altijd heel veel uh, tegenstander. Ja. Het is ook dus niet iets dat G500 zelf uh, indient. Nog dat ook er doorheen is gekomen. Je moet het allemaal via lokale ritselclubjes doen. Uh, weet je wel. In de gemeentes moet je dat er doorheen krijgen. Dus is daar is geen uh, punt uh, geweest. Uh, dus ik verwacht dat, uh, dat het ook daar Gerrit Hartel niet gaat lukken. Hm. Uh, maar ja, wie weet. Maar op zich, de VVD is niet nodig voor een meerderheid. Siebert van Linde. dankjewel. Oké. Okay. I never knew, I never knew that everything was falling through. That everyone I knew was waiting on a queue. To turn and run when all I needed. De is dit over my head. BNN Today. Winfried Bions. De Olympische sporters zijn vandaag gehuldigd in de bos. Je hebt het uitgebreid kunnen volgen hier op Radio 1. Het was een mooi onthaal, maar het ware spektakel zagen we natuurlijk gisteravond. 2,5 miljoen Nederlanders en wereldwijd zo'n miljard mensen zagen en hoorden dit. Gentlemen, the athletes of the London 2012 Olympic Games. Freedom, freedom, freedom. You got a for what you say, really, really, really ah, And now. In accordance with tradition, I declare the games of the 30th Olympiad closed. Prachtig Engels ook. Uh, goed, uh, de slotceremonie van de Olympische Spelen natuurlijk. We kijken even terug, maar eigenlijk ook weer vooruit met een beroepsfanaat. Leon Ramakers, oprichter van concertorganisator Mojo. Heeft vaak te maken gehad met grote evenementen. Goeroe in deze wereld, toch wel. Uh, Leon, goedenavond. Goedenavond. Met open mond zitten kijken? Ja, ik vond het wel uh, behoorlijk spectaculair, ja. Ja, absoluut. Was er een moment waarop je dacht... Hm, dat is nou net iets wat ik wel had willen bedenken? Uh, dat is de beroepsdeformatie. Dat uh, wil je eigenlijk altijd als je zoiets ziet. Ja, dat klopt. Ja, wanneer, wanneer ja. specifiek? Want we hebben allemaal zitten kijken. Wanneer kreeg jij kippenvel? Nou, ik, ik zette hem uh, half uur te laat aan. Om, om half elf. En ik dacht, van, het zal niet waar zijn. Ik, het was een spektakel... Uh, ja, het begroet, het, het, je hebt het natuurlijk ook al gezien bij de opening. Mm -hmm. uh, dat was natuurlijk eigenlijk de allergrootste verrassing... dat dat hele stadion alleen één groot scherm was. Dat was werkelijk vergoochelend. Uh, dat was fantastisch. Ja, is dat iets waar je dan ook gelijk denkt... Ja, daar moet je eigenlijk gewoon elk concert doen, toch? Dit. Uitvoerbaar um, ook? Wellicht zelfs wel betaalbaar? Nou, ik denk niet dat het echt verschrikkelijk betaalbaar is. Nee? Dat is niet voor, voor één concert, nee. Nee, dat heeft ons veel geld gekost. Uh, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Um, 25,5 miljoen euro als budget. Uh, is ja, ja. het dan moeilijk om uh, een feestje zoals dit op die manier te organiseren? Of denk jij, ja, dan kan ik het ook wel? Nou, dan is het uh, niet, niet dat het dan meteen makkelijk wordt, maar zonder dat geld is het onmogelijk. Uh, het hoeft niet per se 25 miljoen te zijn, maar er moet een hele hoop geld tegenaan gegooid worden. Wil je iets maken waardoor je een miljard mensen aan de buis kunt houden, dat, uh, dat lijkt me vrij evident. En ga, gaat, gaat dat geld dan met name naar uh, de techniek, bijvoorbeeld uh, al die ledschermen die in het stadion hingen, maar, of zijn het die artiesten die daar, die daar komen? Want er stonden niet de minste nee, de namen natuurlijk, nee, nee. Spice Girls, George Michael. ja. ja. Uh, Gaan die nog nou, ik, zeuren ik, over geld voor zo'n ding? Ik weet, niet, ik weet het niet, maar ik wil er een, een behoorlijk bedrag onder verwetten dat iedereen gratis of voor een paar onkosten heeft opgetreden. Oh ja? Ja, ja als, je, als je je kunt tonen aan 1 miljard mensen... dan ga je niet vragen of je een paar tienduizenden euro's moet, moet krijgen. Dat, daar ga je niet aan beginnen. Nee, ik weet dus wel, wel zeker dat die mensen allemaal niks betaald hebben gekregen. En doen ze dat dan met de gedachte, verkopen uh, weer meer cd's... of denken ze het is nog wel echt wel een eergevoel waarvoor ze daar nou, ik staan? ik denk allebei. Ik ja? denk allebei. Ja. Maar dat, dat verkopen van producten, ja, dat heeft er toch altijd mee te maken ook, tuurlijk. Het was Brits, hè? Waaraan zagen we nou dat dit Brits was? Nou, sowieso waren alle artiesten Brits. Uh, Wat was het podium? Wat uh, ja. was de Union Jack? Uh, <laughs> en ja, het gevoel dat je eruit krijgt. Bedoel, het was geen Amerikaans spektakel. Die zou dat heel anders gedaan hebben. Uh, ja, het, was, het heeft toch een soort van, ja, Britse, uh, laat ik zeggen, een kruising tussen uh, subtiliteit en lulligheid. Subtiliteit en nulligheid Humor ja, dus, eigenlijk. Ja, ja misschien wel. Ja, misschien wel ja. En wat, want, wat is het verschil dan tussen de Amerikaanse show en deze Britse shows? Want het is natuurlijk net zo groot. Het is ook weer met grote namen. Maar toch voelt het anders. Ja, maar het, het is op een of andere manier... Het, het, het verpletteren Amerikanen en en, en, en, en en Britten doen dat toch met een... Ja, maar het is een soort ritse erin. Ik weet niet hoe je dat moet uitdrukken, maar dat is toch duidelijk een, uh, duidelijk een verschil. Ja, we hebben het er natuurlijk ook een beetje over, omdat we, uh, uh, uh, mensen allen, uh, hier ook de Olympische Spelen willen gaan organiseren. En de vraag, uh, althans, dat, dat ik toen zat te kijken, toch wel. Moeten we dat wel willen? Want moeten we hier, uh, kunnen we hier wel aan tippen? Kunnen wij dit organiseren? Ja, hoor, dat kunnen wij ook. Zonder ja? meer. We hebben daar uh, absoluut de, de mensen voor in Nederland. Ik bedoel, we hebben niet voor niks. Een paar van de allergrootste televisieproductiemaatschappijen. We hebben Enemol, we hebben Talpa, we hebben iWorks. We hebben hele goede regisseurs: televisieregisseurs, we hebben theaterregisseurs, we hebben Jostie, we hebben Pierrot, we hebben mensen die dat zouden kunnen. En dan, kijk, maar het grote probleem is natuurlijk. Want ik, hoor de of ik zie de Kamervragen al gesteld worden mm -hmm. uh, van uh, betaamt het om 25 miljoen uh, te geven aan een spektakel. Ja. Kijk, daar, is, daar zie ik de grootste bottleneck. Nee, voordat Nederland zoveel geld schuift voor een opening, dan moet er wel iets gaan veranderen in de mentaliteit hier in Nederland. Want jij vindt dat je dat er wel voor moet kunnen betalen? Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk precies waar, waar je voor kiest. Als jij denkt van ik ga de wereld eens een poepje laten ruiken... dan moet je, dan moet je dus ook je, je, je portemonnee trekken. Want voor een paar centen gaat dat gewoon niet lukken. Dat lijkt me, dat lijkt me nogal evident. Maar de Britten verdienen er nauwelijks uh, iets aan. Is vandaag bekend geworden. Dus uh, waarom zou je het dan doen? Ja, maar verdienen er niks aan. Kijk, waarom maakt Coca-Cola nog steeds uh, reclame? Omdat die awareness altijd... Uh, uh, die moet er altijd zijn. Uh, en ja, maar op deze manier staat Engeland en Londen weer een middelpunt van de belangstelling. En uiteindelijk zal dat, denk ik, maar ik ben geen reclameboer, uh, zal dat geen weggegooid geld zijn. Nou, nog even naar het artistieke vlak, want uh, daar maakte ik me vooral zorgen over. Want dan moeten wij toch Frizzle Sissel, Too Unlimited, Golden Earing, uh, dat soort artiesten uit de kast gaan trekken. Zelfs Patty Bart met de Luf uh, moet dan weer op het podium gaan staan. Nou, Patty Bart over 16 jaar, dan lijkt me, me toch wel een bezienswaardigheid. <lacht> dat kan bijna nou ook niet. Ja, <lacht> ja, de, <lacht> maar uh, ik denk ook niet dat wij het moeten gaan hebben van, uh, van wereldartiesten, want die hebben wij gewoon te weinig. We hebben Arme van Buur, we hebben Tiesto, we hebben uh, André Rieu. En dan heb je het qua wereldartiesten wel zo'n beetje gehad. En yep. uh, in het verleden hebben ze ook nooit gehad. We hebben uh, af en toe een hit gehad die de hele wereld kan uh, meezingen en meefluiten van Radar Love tot Venus. Mm -hmm. Maar dan heb je het echt helemaal gehad. Dus ik denk dat het essentieel zal zijn dat er een thema moet, moet zijn waarmee wij kunnen uitpakken. En ja, wat moet dat thema dan zijn? Ik heb er even over nagedacht. Je zou kunnen zeggen... Nederland heette vroeger altijd... en misschien is dat nog steeds wel zo... de gateway to Europe. Dus mm. dan zou je het, het hele concept... veel meer Europees moeten gaan maken. Of je zou kunnen gaan inzetten op dingen waar we sterk in zijn. Uh, in water bijvoorbeeld. Hè, vroeger het Colosseum in Rome... konden onder water gezet worden. En dan konden er gewoon in het Colosseum... konden er, uh, kon er gevechten met schepen worden, worden, worden, worden, uh, worden georganiseerd. Of ik kan me voorstellen... Kijk, je zag het nu ook Lennon en, en, en Freddie Mercury zag je op, op televisiebeelden. Je kunt ook televisiebeelden schieten die dermate spectaculair zijn... dat die dan uh, ingemikt worden in zo'n uh, zo uitzending. Ja. Ik bedoel, we hebben net de, de, de tweede maatvlakte uh, droog gekregen, 24 hectare. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar een spektakel uh, kunt, uh, kunt organiseren... waar je dan bijvoorbeeld een live verbinding hebt met, uh, met het stadion... Waar dit spektakel van nou ja, ja, Ik hoor het al. De uh, consultant hè, tegenwoordig nog. En dus uh, ook wel te vragen voor dit evenement. Als we het gaan doen in 2028. Ja. Ja, mogen ze je nou. bellen? Nou, uh, heb je wel eens 64 en 16 opgekomen. Oh ja, dat wordt lastig hè. Nou ja, alles kan tegenwoordig toch. Alles kan tegenwoordig. Maar het is wel uh, veel hoor dan. Leon Ramakers, oprichter van Mojo. Dank je wel. Oké. Okay. Joris Kreugel die komt deze week daar waar wij normale stervelingen niet zo makkelijk terechtkomen. Zoals in een filmpje van weerman Piet Paulusma. Jij bent een bekende Nederlander, nou waarom nou, niet? Ja, een bekende Nederlander, hoor Ja! Hoeveel keer word je per dag aangesproken, Piet? Hangt er vanaf waar je bent. Als je ergens bent waar niemand is, dan word je niet zo vaak aangesproken. Hoi. En je staat overal even stil, als mensen een foto van je willen maken. Ja, maar ik vind ook dat dat zo hoort. Dat doe ik al jaren. Ik vind gewoon, dat het zijn je kijkers en daar moet je gewoon fatsoenlijk mee omgaan. Hoor je er ook niet soms doodmoe van? Kijk, als ik ergens doodmoe van word, dan uh, ben ik hier niet. Hoe zit mijn haar? Mijn jouw haar? Ja, mijn haar. Jouw haar zit goed en je kan straks wel op tv. Want we gaan zo meteen. We gaan zometeen uh, uh, het weerbericht opnemen voor... Uh, van Nederland. En dat, nu, we noemen dat semi live, daar mag jij bij zijn. Het wordt mijn rol dan zometeen. Nou, ik vind dat jij uh, onder meer het ontmon moet zeggen in de, de eindshot uh, en voor o, de rest. Even heel goed, hoe zeg je het nou precies? Ontmon. Ont Ontmoen. Ontmon. Ont ik doe het beter dan jij, maar dat maakt niet uit. Maar wij kennen natuurlijk vanuit het Fries die, die klankval. Dus uh, dat is. Uh, het is niet erg dat jij dat niet helemaal goed zegt. Wij hey, uh, gaan uh, dames, gaan jullie met ons mee? We gaan jullie met water staan. Ja, klaar. Je mag er ook bij. Je mag er ook bij. Wie zijn dit, Piet? Deze vrouwen allemaal, de zwarte jurkjes. Manoush, wie zijn jullie? Ja, wij uh, gaan de prijsuitreiking van het scootvisiele een beetje extra leuk proberen te maken. Zonnige dag, mooie dag, en wij gaan met ons samen morgen. Iedereen die erbij wil, die die mag erbij komen staan. Dus jij ook. Edo, waar gaan we staan, jongens? Piet, een beetje makkelijk te sturen, Edo, regisseur, hè? Ja, hoor, ja, ja, ja, absoluut. Hè. Ook... Populair is die, hè? Ja, ongelooflijk populair. Hoe heet jij ook weer? Vredehout. Vredehout. Piet is de dames aan het etaleren. Nou ja, aan te kijken. Moet je een beetje naar de camera kijken? Dat kist wel, toch? Oh nee, hij is. Oh, die jongen hoeft er net bij. Hè. Ben je nu geconcentreerd, Piet? Ja. Hij zegt helemaal niks meer. Je moet wel een beetje op mijn tenen staan. Dat moet ik wel goed in beeld komen. Ja, en hier schijnt nog altijd de zon de zomer staat eraan te komen. Naast mij staat, Joris, jij bent van? Van BNN. Ik wil een keer achter de schermen kijken bij Piet Paulus. Maar. We... Voor de schemen ja, scheme eigenlijk, ja. Oortmorgen? Ja, oké okay, hoor. Wat het betreft natuurlijk vanuit een feestvierend feest. Uh, wij zeggen gewoon, oortmorgen. Oortmorgen. Jij deed het heel goed. Ik vond het vond even heel spannend. Het is ja. toch iets anders, een andere discipline, hè, televisie? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een beetje zenuwachtig. Ben jij er nog wel eens? Ja, ik ben, ja, ik ben nog wel zenuwachtig. Als er dingen zijn die niet, die niet routinematig zijn, niet normaal, weet ik veel wat. Maar ook live bijvoorbeeld, heb je toch altijd nog wel een bepaalde spanning. Want het moet gewoon ja, bedankt. goed. Bedankt. Proces vanavond. Ja, bedankt. Kijk, kijken, miljoen mensen, dus, uh... Een miljoen mensen? Je zien mij vanavond? In de regel wel, ja. Ik ben blij dat je dat nu pas vertelt. <laughs> ik ben er wel blij mee. Hey, maar doe je dit zeven dagen in de week? Ja, ik begin door de week om kwart voor zes, weten heel veel mensen niet. U was stress dan ook? Ja, ah, soms is er wel eens een beetje stress. Dat gaat om het tijdstip en de deadlines. Maar voor de rest valt het tegenwoordig wel mee. Ik heb het aardig onder de knie gekregen. Ik heb wel mindere tijd. gehad. Blijf je altijd wel rustig over het algemeen? Of oh. doe je dat nou omdat ik erbij ben? Hey, hey, hey. <laughs> ja, het is nu ook relaxed, jongens. Ja. Laat het eerlijk zijn. Het heeft ook iets heel kneuterigs. Maar die kneuterigheid, dat maakt het ook eigenlijk wel weer een klein beetje Hollands. Ja. Een Hollandse ansigkaart. Ja, dit is Nederland. En ik ben Nederland. Ik ben een van die Nederlanders. Ik hou van Nederland. En als je weet hoe mooi Nederland is en hoe leuk we met z'n allen kunnen zijn. Heb je nog een droom? Nou, net zo oud worden als mijn vader. Hoe oud is jouw vader geworden? Bijna 91. En die zat tot op het laatste moment nog op zondagavond in de kroeg aan de in even. Dat is nog helemaal bij. Dat is toch wel een droom. het in ieder geval ontzettend leuk even dat ik met je mee mocht... en dat je gewoon zo toegankelijk bent naar mij, maar ook naar iedereen toe. En ik Want... ben op tv, ik ben gewoon op tv vanavond. <laughs> je wordt in één keer beroemd. <laughs> Prachtig. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Waarom heten de worst en de pudding eigenlijk beide chipolata? Hashtag durf te vragen. Hallo met Pierre Wint. Ja, een hele mooie vraag. Uh, maar... Uh... Helaas, het heeft echt niks met elkaar te maken, die twee. Het is, uh, de ene is een Frans worstje met, uh, waarvan de naam uh, zegt uien. Dat komt uit het Italiaans. En de andere is echt, de pudding is een Nederlandse uitvinding. Op de enige overeenkomst die ze hebben, het heeft, is dat ze allebei op de kerstdisk kwamen. Allebei een favoriet kerstgerecht. En daarbij, ja, wat ik ook grappig vind is... dat in de volkstaal werd in mijn opleiding altijd de pudding, een pudding genoemd. En ook werd er gerefereerd naar het kerstpakket. En in die jaren kreeg je altijd uh, piekenroos en dat soort shit in je kerstpakket. En dat komt dan weer samen allemaal in die pudding. En dan had je dus een schipelatenpudding. Hashtag durf te vragen. Ja. Morgen om 7 uur. Leven of dood?